Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte heeft weer slecht nieuws. Het kan best zijn dat we nog weken op versoepelingen moeten wachten. De datum van 28 april staat op losse schroeven. We moeten ons realiseren, 160.000 mensen nu besmettelijk. Dat is evenveel als in de eerste golf. Dat is echt heel veel. Plus nu 800 mensen met corona op een intensive care bed. Ja, dat... dat... Dan kun je geen risico's nemen. Betekent dat het ook half mei kan worden voordat je een biertje kan wegklokken op het terras... of midden in de nacht op straat een dansje mag doen. Niet al te ver hier vandaan gaat het al wel de goede kant op... qua besmettingen en ziekenhuisopnames. In Denemarken gaan ze komende woensdag al versoepelen. Je mag daar straks met z'n tienen een kringverjaardag vieren. De horeca gaat onder voorwaarden open. En mensen mogen weer naar het stadion om hun favoriete Deense voetbalclubje toe te juichen. Veel groter zijn de zorgen in Brazilië... Dan blijft het aantal besmettingen maar oplopen. Ziekenhuizen zitten bijna zonder spullen om mensen onder narcose te brengen. En de IC's liggen propvol patiënten. Hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen maakt zich hele grote zorgen. Dagelijks sterven er in Brazilië gemiddeld 3000 coronapatiënten. Een kwart van alle doden wereldwijd. En veel mensen kijken waarschijnlijk uit naar zonnig lenteweer. Maar Leo uit Emmeloord niet. Hij is stormchaser en hoopt op lekker veel buien en onweer. Als het over is, pakt hij zijn weerkaarten en camera's erbij en race hij er met de auto naartoe. Nou ja, dan giert er adrenaline al door de lijf heen om er dan heen te gaan. Want ja, het is hartstikke mooi. Ieder om is bij ze net weer anders. Soms heb ik wel eens kippenvel hoor. Ik heb wel eens momenten meegemaakt dat de bliksem echt 20, 30 meter van me af uh, insloeg. Ja, dan uh, gieren de adreline en de kippenvel wel door je lichaam heen. Het liefst zou hij naar Amerika gaan voor het echte werk, maar zijn gezin houdt hem liever hier. Gelukkig voor Leo zijn er ook steeds hier steeds vaker Amerikaanse weertoestanden. Denk je bij Grote hagelstenen en eventueel tornado's die hier voor kunnen komen. Ze komen wel geregeld voor, maar dan een zwakkere term. Ja, ze, Nederlanders noemen het windhozen. En die heb je vooral tussen april en september. Het weer voor nu dan. Het is zonnig. Af en toe een wolkje en blijft droog. Het is 9 tot 12 graden vandaag. Morgen weer veel zon en het wordt ietsje warmer. een verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file in de regio op de A7 van Zaanstad naar Den Oever. Tussen Purmerend en Horen heb je een kwartier op onthoud door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM Lunched. Welkom bij het ZFM-radioprogramma. Morgen is het weekend. Ik ken, ik ken. Welkom bij uh, Morgen is het Weekend. Pim zit weer achter de knoppen en we zitten hier met Caroline en Peter Bluis... van de toneelvereniging van Zandvoort. Uh, welkom, we hebben van tevoren afgesproken dat we elkaar tutuieren. Ja. Dus, nou, uh, vooruit dan maar. <laughs> welkom. <laughs> <Dank> welkom, <laughs> ja. ja. En uh, ja, Jullie zijn dus van de uh, toneelvereniging. Jullie zijn originele Zandvoorders... Ja, uh, ik uh, heet van mijn achternaam Bluis. En uh, dat is een roemrijk geslacht in, uh, in Zandvoort. Zeker, uh, mijn ja. opa dat was een, een uitbater van een cafébedrijf. Dat was gevestigd in Zandvoort op de Zeestraat. Uh, tegenwoordig zit daar uh, Thaipaak met zijn uh, uh, Oosterse restaurant. En mijn vader heeft daar 16 jaar in gestaan. En uh, daarna uh, andere werkzaamheden gaan doen. En uh, ja, mijn echtgenote die heet Keur. Oh, is ook uh, echt dus Zandvoort. Ja. Dat is ja. Ja. Ja. En uh, ja, wij Zandvoorters uh, zijn honderden mensen die, die Keur heten. En er, er moest toch een beetje onderscheid gemaakt worden. Uh, wie nou, uh, welke Keur was. Dus toen bedacht men uh, scheld en bijnamen. En ja, oh, ja. tot mijn ja. spijt heb ik geen scheld of bijnaam. Maar mijn echtgenote wel. Dat is er eentje van de kouwe. Ja. En mijn man heeft eigenlijk ook wel eens een scheldnaam. Dat is als kwaad op een moment. Dan, dan noem ik hem sukkel. Dat, dat, dat, is, nou, dat is niet officieel. Dat, maar, maar dat staat niet opgetekend natuurlijk in de papieren. Maar hij wordt ah. wel helemaal rood nu dus. Ja, ja. Maar wel met twee woorden spreken. Het is meneer sukkel. Ja, ja Oké, okay. okay. okay. ja. okay, alleen vandaar. Maar sorry, was jouw bijnaam de De, de kouwer, kouwer, de kouwer. Ja. ja. En waarom? Nou, dat vraag ik me dus nog... Dat weten we nog steeds te, niet. Nee, nee, mijn opa die, die zat op zee... En uh, elke keer als hij terugkwam, maakte hij mijn, uh, mijn oma, of mijn opo, want we moesten vooral geen oma zeggen, zwanger. Dus uh, <laughs> ze heeft, ik weet niet hoeveel kinderen gehad... en ook, ja, ook dingen die natuurlijk misgingen. Ja. Maar dus daar kan het niet van wezen dat hij de Kauwe heette. Maar waar het wel vandaan komt, nou, oh. wie het me kan niemand vertellen... Niemand weet het. Ik hou nee, hem aanbevolen. En mijn, mijn opo dan, de, mijn opa was dan uh, Henkie de Kauwe... En, mijn opoe was Antje Wolffie, was de bijnaam. Okay. De, gewoon de naam heese visser. Maar ja, dat was ook net een epidemie hier in de zand. Dat je visser, <laughs> kum, paap, koning. Zwemmer. zwemmer. Blankebil. Niet normaal. Ja. Blankebil, ja. Ja. Ja. ja. Blankebil, dat is ook een scheldnaam. De koning van koning. Van koning. En de, de, dat komt omdat uh, een van die uh, voorouders... Uh, dat was een stroper. Ja. En als hij konijntjes gevangen had in een duin... Dan oh. werden die uh, konijntjes werden gestroopt. Ja. En die werden dan aan uh, de gevel van zijn huisje gehangen. Okay. En dan zag je dus de blanke billetjes schijnen in de zon. Ah. daar de, de scheldnaam Blanke Bill. Oh, maar dus, waarom dus... noemen jullie het de scheldnaam? Waarom moet je geen bijnaam? Ja, bijnaam. Ja. Bijnaam, scheldnaam, afhankelijk van, uh, van ja, of het een, een, een negatieve smaak in de mond ja, krijgt ja. of niet. Ja, als ze kwaad ja. op je waren, was het een scheld. Nou, je bent er zeker even de kou. Ja, dat dacht ik wel, weet je. Maar als, je, als er dan iets goeds gebeurd was... Oh, een van de kouwe, hè? En dan was Het, was het ja, En natuurlijk top. de intonatie waarop dat gezegd werd. Ja. Ja. ja, het was maar net... Uh... Oh, maar ik begrijp nu ook dat het een bijnaam is voor de hele familie. Niet alleen voor jou persoonlijk, maar voor ja, het, de hele de familie. Het heeft natuurlijk, na, het is ja, het heeft natuurlijk na. een oorsprong. Tuur, ja, het is De blanke beeld. Nou, er, er is nou niemand meer die stroopt. Nee. Maar die naam, die gaat van, van vader op zoon en, ja. uh, en ja, vader enzovoort. Het okay. ja. is ooit uh, ontstaan, twee, driehonderd jaar geleden. Maar daar blijf je je, je leven lang generaties alvast ja, te, zijn te zijn Er zijn ook mensen die hebben als bijnaam de leugenaar. Ja, waarom ze aan die naam gekomen zijn? Ja, ik durf ah, het niet, niet kan te verkopen. Daar ik verkomen, iets bij he? voorstellen. Maar, ja. weet je, en, uh, van dat soort dingen. Met zijn grote neus, hè? Ja, ja, ja ik weet ja. het niet. Ja, Pinocchio, die hebt hem ook. En, en ook uh, Blauwe Wumpie. En dat soort, blauwe Brumpy. Blauwe Wumpie dat zegt me ook helemaal niks. Nee, voor de, voor dat ja, er dat soort namen. Zijn honderden scheldnamen. Ja? Er is een boek over. Hè? Ja, ja, ja. Ja. Oh, wist ik ook niet. Nee. Ja, dat ah, moet je ja, ja, maar eens nou, lezen. Het en je, je had ook bijvoorbeeld, uh, uh, ik weet niet of ik dat hier mag zeggen, de kontenkijker. Die ja, in de hoogte? Ja, nou, maar, ja, huh? nou, ja ook. Ja. Ja. Maar zoals die kontenkijker, dan denk ik, ja, daar kan ik me nog wat bij voorstellen. Dat was inderdaad iemand die ging onderaan de trappen staan. Wachtte dat de dames omhoog gingen. De, en de, en de, Toen ook. Nou, ja, dan, dan was die man weer de hele week happy de peppy natuurlijk. Maar ja, zo, zo komen mensen gewoon uh, ja, aan hun, hun naam namen. Ja. Zo ja. werkt dat. Geweldig. En drie generaties later ben je pastoor geworden en heb je nog steeds je geldnaam. Ah, dat is vervelend. Ja. Ik, ik zeg maar wat, he, het programma vol te, vol te, vol te blijven. Ja, ik kan me iets voorstellen. Het ja. programma duurt lang tot drie uur. Dus ja. ja. De pastoor, nou? Ook maar eens vragen. Ja. Oh, nee, ja, ja. Pastoor heeft u een geldnaam? of ja, die gaat hij hier vertellen. Nee, niet <laughs> inderdaad. Ja. Maar leuk om dat te horen. Nou, ja, die naam, ja, ja. Ja. Ja. ja, heel apart. Uh, we gaan zo meteen... gaan even naar het plaatje luisteren. Gaan we zo meteen even verder over de toneelvereniging. Oh, okay. daar uh, zijn we natuurlijk ja. heel benieuwd. Ben ja, maar eerst over de muziek, uh, uh, muziekkeuze. Ja. Heel gevarieerd. Je heel leuk? gevarieerd. Ja. Ja. Leuke, ja. Uh, leuke keuze. Ja. Ja. Ja. Ik, ik kan ja, er we nog wel 500 noemen hoor. Ja? ja. ja. Nou, nou ik ben, tot drie uur heb je de tijd. Ik ben echt een liefhebber van muziek. Wat voor soort muziek? Alles, nou ja, dat, je je yeah. ziet al aan de diversiteit. Populaire muziek, klassiek, ligt wat minder bij mij. Ja, yeah, veel musicals. Uh, nou, muziek, yeah. muziek brengt bij mij toch wel emotie op. En uh, als, to als toneelspeler heb ik uh, te dealen met, uh, met emoties uiteraard. Yeah. Gelukkig spelen we meestal blijspellen en kluchten. Dus yeah. valt er meer te lachen dan te huilen. Yeah. Maar op het moment dat ik moet zingen in een toneelstuk of wat dan ook, dan heb ik moeite om mijn emoties zeg maar te beteugelen. Oh, oké, okay, het mooi. En dan raakt de stem raakt dan op de ja? achtergrond. Ja? alsof mijn keel wordt dichtgeknepen. Dus tijdens muziek ga je ook een beetje meezingen? Nou, doe maar niet, van slaat bier dood. Ja, gelukkig wordt er hier geen bier geschonken, dat stelt. Dan de bier We beginnen met George Baker Selection: Little Green Bank. Oké. Okay. Ah, okay. We zouden het over de toneelvereniging uh, hebben. Ja. En jij bent begonnen, hè, Caroline, bij de toneelvereniging. Ja, ja uh, 25 jaar geleden. Precies 25 jaar geleden. Toen uh, sprak Ed Fransen mij aan in de Zeestraat. Van, Caroline, je moet even wat aan jou vragen. Vertel. Ja, er komen iemand tekort voor het uh, toneelstuk wat we gaan doen. En uh, Sonja Koper zei dat jij dat misschien wel kon. Ik zeg, hoezo? Nou ja zou je het niet willen proberen En ik zei nou dat is goed Dus nou zegt Ed kom vanavond uh, eventjes naar de repetitie En dan krijg je je boekje En ik zal alles keurig aanstrepen En dan gaan we even kijken hoe het gaat En ik zei ja want ik wil niet voor aap staan op het toneel Ook niet voor de toneelvereniging Ik bedoel uh, als het niet gaat Dan gaat het niet Dus s avonds uh, kom op de, op de club Ed geeft me een boekje Nou Lien wat oranje is aangestreept Dat is jouw tekst Zeg: Oké okay, dankjewel Doe het boekje open en zeg God Ed, het lijkt wel koningin in de dag in dat boekje... want het was alleen maar oranje. En uh, hij had het over een rolletje gehad. Dus ik denk, nou, vijf regels tekst... en dan uh, zit ik weer in de zaal. Maar het was best een hele grote rol. Dus ik zei, ja, ik wil het wel proberen. Ga maar uh, repeteren. En, uh, maar als die gaat, zeg het me eerlijk... want ik wil niet voor aap staan. Nou ja, en zo is het gekomen. Ik, uh, ik ben in dat stuk gedoken... en het is allemaal goed verlopen... Ja, en toen dacht ik, ja, dat is toch wel heel erg verschrikkelijk leuk om eens zo in zo'n huid van een ja. ander te kruipen. En weet je nog welk stuk het was en wat ja, je rol was? Ja, was, uh, onder de vuurboet. En. Uh, en uh, en je vertel even wat er over ging. Nou ja, de, het, het, ging, het speelde af in de, in de Eerste Wereldoorlog. En uh, heel veel uh, mensen, schepen vergingen op zee, die voeren ja. op, uh, op de ja. mijnen en dat soort dingen. Dus mijn, uh, mijn kinderen ook. Uh, mijn kinderen stierven ook op zee en mijn man was vermist. Oh, dat was Wim ja. van Duinen, dat stuk van Wim van Duinen. En oh. uh, da daaromheen speelde eigenlijk het verhaal over het wel en wee okay. in familie. het dorpje Zandvoort en wat er allemaal misging. Ja. Officieel speelde het niet in Zandvoort, het, is naar Zandvoort, het stuk is naar Zandvoort verplaatst. Uh -huh. Het is en, geschreven uh, door een uh, Ermuidenaar. Ja, En ja. ook zeg maar de Ermuidens omgeving. En uh, het Franse de regisseur, die heeft dat uh, ja, verzandvoort. Oh, als ja. het Goed, ja. Dus toen speelden het ja. af met ook de Zandvoortse uh, bijnamen. En, oh, wat leuk. Uh, de bakkers ja, en ja. de slagers de Kauwak, van die tijd ja. natuurlijk. Ah, ja, en uh, ja, de, de hele entourage was gewoon leuk. En, uh, en heb je het daarna nou ook nog een aantal keren gespeeld? Nou het, het is, nou, het is naderhand ook gespeeld als jubileumstuk. Samen met de Wurf. En toen gingen we het was, werd het een buitenproductie. En uh, mm. op een gegeven moment ja, begon het te regenen en stond het podium onder stroom. Dus iedereen, zelfs de mensen met de meest stijle haren, hadden ineens krullen. En ja, dat werd gewoon linkersoep, weet je. Dus ja. toen ja. moesten we ja. het gewoon stoppen. Ja, het is één avond is het uh, gespeeld. In de volgende avond was het inderdaad regen. Het was regen, oh, okay. regen. Ja. Dat, ja. Doodzonde. Ja, joh, ja. dat echte vonken sprongen van het podium af. Maar was het op het strand dan? of zo? Dat Nee, nee uh, waar nu de Mariërschool stond. Er had oh, je ja. uh, een groot plein. Ja? En op dat plein hebben we zeg maar een uh, podium gebouwd. Okay. En daar konden we vijf, zeshonderd man ja, uh, dat was aardig oh, huisvesten. Dat is wel makkelijk, ja. ja. Meer dan nu, denk ik. En, uh, zelfs uh, burgemeester uh, van de Rijden, die had toen ook een klein een rolletje, rolletje. Als oh. marsman. Ja, niet, <laughs> als niet, uh, niet in het buitenstuk, maar wel in het binnenstuk. Binnenstuk uh, dat we het in de krop spelen. In het buitenstuk spelen. heb je het gespeeld. In het uh, stuk. Uh, Buiten? Hé, hey, vriend. Wat <laughs> Dan ik nou Peter, Pieter, Hoe heet het? Uh, nee, maar we speelden het in de krocht. En was, uh, burgemeester van de Heide was de marskramer. Die liep met oh, borst yeah. op zijn buik uh, bakkaden okay. en ja. banden verkopen. Dus uh, nee, dat was wel, was wel leuk. Maar ik zeg dat we het buiten speelden. Begon het, ik meen dat het zondagmiddag was. Ja. Plans en te regen. Oh, ja, nou, ja, dat ja. was niet verantwoord meer. Nee, nee. nee, nee. nee was, uh, maar goed, het was een hartstikke leuk stuk. Ja. Nee, sorry, wanneer was dat? Dat was ja, 25, uh, 25 jaar geleden. Dat was oh. uh, in. Uh, 95 uh, april. 96, ja. ja, zoiets. 95. Nou, oh ja, 96. Ja, sorry. Ja. Het is mijn jaar. Dus dit, dit jaar ben ik uh, 25 jaar. Uh, oh, wat leuk. Club. Oh, 25 jaar. Ja, dat hm. is niet voor te stellen. Nee. En on wordt dat groot gevierd? <coughs> nee, nee, nee meestal klein een, een speld, geloof ik. Of zo. Ja. En dan ja, word je bij, bij het toneelstuk wat, je, wat, wat we dan gaan spelen, word je even naar voren gehaald. Dus 25 jaar bij de club. Je krijgt voor, voor een officieel diploma. voor het geval dat ze het nog weten. officieel ja. diploma van de, van de overkoepelende ja. organisatie. ja zoiets ja. of zo krijg je. maar dat is niet voor te stellen dat het al bij 25 jaar. je doet het is. al 25 jaar, ja. elk jaar, jaar in, jaar, en jaar ik ben, uit. ja, ik ben en eigenlijk hartstikke laat begonnen, want ik was 40 dat ik bij de club kwam. en uh, de, de, de, ja. Ja, zo Maar goed, hoor, alleen ja? moet je natuurlijk rijpen, dat, uh, dat is logisch. Ja. Ja. ja, dat is mooi. Oh, ja, ja, ja. Dat was net een stuk oh, kaas. Ja. Kraaikamp werd ook steeds beter naarmate hij ouder werd, <laughs> toch? Ja. Nee, maar het, het, is het toneel is gewoon heel leuk. En je, je kruipt natuurlijk in de huid van een ander. Nou, wat is leuker dan dat? Ja. Iets te spelen wat je zelf totaal niet bent. Dat, uh, nee, dat wat je niet bent, wat je niet durft of zo? Of, uh, ja. Ja, ja. ja, ik weet niet of ik hier een antwoord op kan geven. Maar oh. <laughs> nee, maar het is gewoon heel leuk om eens een keer... verschrikkelijk te slecht uh, te spelen ja, natuurlijk. Okay. Ja. Ja. Of de, de, de, de, een snolle bollen uit te hangen, of weet ik het wat. Ja, dat, ja, is ja, dat leuk. mag natuurlijk. Ja. Ja. Ja. En wanneer kwam jij tot de ontdekking om uh, erbij te spelen? Een jaar of vijf later. Ja, het, uh, het vervelende is dat ik een man ben. En, ja, uh, ja. Ja, ja, je er niks aan doen. Dat is nou eenmaal zo, daar kan ik ook niks aan doen. Dat is, uh, de, de schuldigen zijn mijn vader en moeder. Maar bij een toneelvereniging zie je dat het, het vrouwelijke uh, groter en ruimer vertegenwoordigd is dan mannen. Mannen hebben kennelijk een, een gene, die schamen zich om uh, op toneel te staan of wat dan ook. Nou, ik heb dat niet en... Uh, op een gegeven moment kwamen ze dus mannen tekort. En ja, wederom Ed Franse of een ander die, die mij aansprak van... Goh, zou je het niet leuk vinden om ook eens een rolletje te spelen bij de toneelclub? Nou, dat doe je dan. En dat is gewoon hartstikke leuk. Ja. Het is, uh, ja... En wat was jouw eerste rol? Mijn uh, eerste rol, het eerste stuk, dat was het lijk is zoek. <laughs> uh, dat is een... Je typisch was een notaris, was je? Typisch Hij was een Engelse... Uh, <laughs> Ze lopen nog te komische schoenen. thriller, als <laughs> het ware. Het, uh, uiteraard geschreven door, door Engelsen. En ik was inderdaad een notaris. Die kwam in een uh, landhuis in Engeland. Uh, om het testament uh, voor te lezen van de overledene. De overledene die was op gewelddadige manier omgekomen. En uh, ik als notaris uh, heb die moord ter plekke opgelost. Ja. Oh, oh, okay. Dus ik was niet alleen notaris, ik was eigenlijk een soort detective ook. Ja, een soort uh, Miss Marple. Ja, ja, ja, ja. ja, maar dan ja, ja, ja. Mr. Ja, ja. Marple. Dus dit in dit geval. Dus, ja, ja. <hijen> Wat scheelt het, een klein stukje? Dus ja, het ja. Was, aan de ene kant was het heel spannend, aan de andere kant zat er toch ja. ook heel veel uh, hilarische ja, ja. momenten in. En ja, het was wel een succes. Ja. ja, het was een leuk stuk. Ja. Maar uh, Pees had het een beetje onderschat, want je moet natuurlijk teksten leren. En... Ik, denk, ik geloof dat Sylvia Holstein toen al in het hok zat. Nou, het, volgens mij heeft dat stuk de 25 jaar van de leven gekost. Want ze zat natuurlijk met de focus op is... peet. Want als hij zijn tekst niet meer wist. Ja. Dus stond, dan was het. Maar goed, het is aan het eind van de rit wel goed gekomen. Maar. Uh, ja. maar Jullie altijd een ja. souffleur erbij? Ja, joh. Ja. Dat, uh, dat is toch wel heel ideaal hoor. Dan moet ik zeggen, meestal kennen we allemaal onze teksten wel. Maar er is altijd wel een, een stukje. Dat, heb, dat hebben we allemaal wel op de een of andere manier komt het gewoon niet erin. Je ja, huigt niet uit. Op de, dat, het lukt gewoon niet. En dan spreek je meestal af, dan zeg je als het om mezelf gaat, zeg ik dan meestal tegen Sil, hou me daar even in de gaten. Want ik ben niet zeker van mezelf dat dat goed ja. gaat komen. En dat, hebben, dat heeft Pete, dat heeft Jetteke, dat heeft Paal, dat hebben we allemaal wel. Dat je je vaak onzeker voelt over een bepaald stukje. Negen van de tien keer gaat dat stuk goed en dan openbaart zich weer wat anders. Maar ja, goed, ja. Uh, het is gewoon heel fijn om een souffleur erin te hebben. En, uh, Sil en Meriam uh, doen het nu samen. De ene keer zit Sylvia in het hok en de andere keer Meriam. En uh, je hebt het gewoon nodig. Het is gewoon toch een beetje een safety net van... Uh, Oh jeetje, als ik het even niet meer weet. Je staat ook met wat meer zelfvertrouwen, denk ik. Op het moment dat het misgaat, is er altijd een backup... die jou dat steuntje de rug net geeft. Ja, en dan staan ze af en toe... Ja, Siel staat af en toe ook te gebaren. Het is goed dat de zaal dat niet ziet. Je zou dat hok eigenlijk eens om moeten keren. Daar kom je ook niet meer bij van Die staat dan... Ik wil het niet beter, man. En dan, uh, ja, ja dat, is, dat is gewoon leuk. Maar het, je hebt gewoon iemand nodig daar in dat hok. Ja, echt. dat lijkt wel leuk. Ja. Het is echt uh, heel belangrijk. En Peter, waarom vind jij het leuk toneel spelen? Nou, jaren twintig al, denk ik. Hè? Ik denk ja, een jaren vijf glas. later dan, uh, dan, uh, ja, dan, dan. Ja, het is korter. Ja. Ja. Maar waarom vind je het leuk? Uh, waarom vind ik het leuk? Uh, ja, het, het, ik vind het fijn om. Uh, uh, ...mensen te vermaken. Uh, hey. Ik schijn toch... ...een bepaald gevoel voor humor te hebben. Uh, de een kan dat appreciëren... ...de ander is daar ja. minder van... Ja. Uh, ...van gecharmeerd. Maar ja, kennelijk heb ik... ...de lolbroek aan als ik op het toneel okay. sta. Ja, ja, en ja. Uh, het gaat me... ...heel makkelijk af... ...om ja. een zaal plat te kunnen krijgen. Oh. Ik, heb, ik heb... ...op een gegeven moment heb ik een stuk gespeeld. Toen was ik een... Uh, een, een Australische dierenarts... die uh, nogal... Uh, beneveld was van de alcoholica. Ja. En ik kom... op een gegeven moment op visite in een huis... en daar komt een dame... Komt, uh, binnen... en die heeft een vosje om haar schouders. Oh, okay. ja. En die dame... die gaat zitten en die legt dat vosje... op tafel. En ik kreeg een ingeving. Stond helemaal niet in de tekst. Ik kijk... gebiologeerd naar dat vosje... En ik begin op een gegeven moment dat vosje te reanimeren. Ja! Nou, die zaal die lag helemaal in een coma van, wat doet die bluis nou? Ja. Nou, ik was die vos te het reanimeren. In mijn, in mijn benevelde toestand, toestand was ik ervan ja. overtuigd... dat de beest bijna het leven liet, maar dat was al lang dood natuurlijk. Ja, dat soort dingen gebeuren dan wel eens spontaan op het toneel... In, uh, ja. ja maar ook wel leuk dat ja. je met een vos rond ja nee maar dat een, een ja, was dan een hele chique dame zeg maar die vroegen een vosje om, ja. de, om de nek. ja he. nou, maar heel vaak gebeuren dingen ook spontaan Dan zit je in een stuk en dan ineens dan krijg je een brainwave. van ik ga ik ga dat doen ah. en dat moet je, je moet het natuurlijk niet zo doen dat een ander compleet uit zijn spel gaat, want dat moet de bedoeling niet zijn. Nee, nee. Maar je hebt wel eens gewoon wel eens uh, een bepaalde ingeving dat, dat ja. spontaan opkomt. En uh, Pieter jouw straat er wel eens last van. Die, die haalde ja. ook de gekste katten, dat was echt een kwaai, jongen. Daar hield je al rekening mee. Van nou, als ik die tegenover me heb. dan kan ik er vergif op innemen. Dat, ja. Dat, ja. dat er wat ja. gebeurd Ja, ik heb, ik heb het ook een keer gehad. Toen speelde ik uh, ook in een stuk. En uh, op een gegeven moment. werd ik bedwelmd. door alcohol of door, door een medicijn of wat dan ook. Ik ging oud. en ik werd uh, afgevoerd naar een slaapkamer. Ja. Uh, de volgende ochtend uh, word ik wakker. Ik kom die slaapkamer uit. En uh, ik was gekleed slechts in een onderbroek. En daarover een doorzichtig negligé. Nou, mijn ja. tegenspeelster Ria Driehuizen. Dat stuk hadden we natuurlijk maandenlang van tevoren gerepareerd. Ja. Alleen op het moment Supreme. Heb zij mij nog nooit in een negligé gezien, nee. wat uh, doorschijnend was. Dat wil je niet dat dus je net hebt Ria, Ria Driehuizen die kijkt mij aan die begint te lachen. Die stort in mijn ja. Ik bleef gewoon keihard in mijn rol. Dus ik was gewoon uitermate verbaasd... waarom ze nou het lachen was. Ja. En ze, nou letterlijk viel ze om van het lachen. Ze ging achter een stoel zitten. Ik kroop boven op die stoel... met mijn kont naar het publiek toe over de leuning heen hangend... om te kijken wat er nou met drie 3 driehuis aan de hand was. Ja. Nou, dat op zich is natuurlijk een, weer een, een dolkomische situatie. Ja, ja. Ja. En dan heb ik het publiek weer te pakken. Hè. Dan heb ik ze aan, aan de, de leidband ja, En zeker. daar geniet ik van. van het had ook honderden donateurs kunnen kosten, hoor. Peter is een nachtpon Ja, dat wil je niet met net in het niet het hebben. In het volle licht. Dus dat compleet averechts uit kunnen pakken. Maar ja, gelukkig... Die donateurs van ons, die hebben allemaal humor. Dus ja, ik heb ook meer fans dan, uh, dan mensen... Die daar me op ja. aanspreken. Ja, ja, ja. ja, doe ja. de negligee, alsjeblieft nooit meer aan. Wie oh, <laughs> uh, <nee. laughs> wat muziek, want uh, dit moeten we even verwerken. Ja, ja dat, blijf, dat, blijf, dat Wat een info, <laughs> hè. Daar zijn we weer. Wat is het leukste stuk waar je ooit in gegreeuwd hebt? Mm. Jij eerst. Keel, Caroline. Nou, dat is wel moeilijk. Ik, ik zeg altijd mijn eerste stuk, onder de vuurboet. Dat, ja. uh, dat, dat was de, vuurdo de vuurdoop voor mij. Maar ik vond het gewoon een leuk stuk, omdat er echt van alles in zat. Het sprak de mensen ook aan. En iedereen had het er ook over, want ja, we, we spelen best altijd wel volle bak. En de mensen die de eerste avond geweest waren, die zeiden natuurlijk... Dat, dat is zo leuk, het gaat over oud Zandvoort en dit en het is zo verschrikkelijk. Le. Dus de volgende dag, ja, uh, we zaten al vol. Ja, er konden geen stoelen meer bij. Maar die, de, we hadden bij wijze van spreken nog wel twee avonden kennespelen. Want het was ook gewoon een heel, heel leuk stuk. En do, doen jullie dat dan niet? Nee, nee, want je zit natuurlijk ook, die zaal leg je ja. vast al, ja. al, al heel lang van tevoren... En ja, mensen werken allemaal, destijds ook, waren we waren natuurlijk 25 jaar jongen. Je werkt allemaal fulltime, je je want er zitten best wel veel haken en ogen aan. Want ik denk dat heel veel mensen denken van nou, er staan gewoon tien man een beetje achtvolk te doen op het toneel. Maar je bent echt een paar maanden bezig met repeteren. En ja. ik zeg maar een week voor de uitvoering, dan heb je de pre-generalen, de generalen. Je speelt twee avonden, de boel moet weer aan de kant gebracht worden... Je, de, weet je, de hele week zit je op toneel. Dus het is best wel intensief. Maar persoonlijk vond ik, vind ik onder de vuurboed, vond ik gewoon mijn leukste stuk. Terwijl ik daarna ook... Uh, hebben we hele leuke dingen gedaan hoor. Toetjes, dat was ook zo'n ja, zo zo stuk. Toetjes, ja. En voor jou Peter? Ja, uh, voor mij twee stukken eigenlijk. Uh, we spelen dan zeg maar toneelstukken. En één keer in de vijf jaar hebben we een jubileumstuk. Nou, we hebben... Onder andere hebben we de musical De Jantjes gedaan... en we hebben als musical Oliver gedaan. En ik, ik heb al aangegeven in, in het voorgesprek... dat als het gezongen moet worden... dan heb ik altijd moeite om, uh, om mijn emoties in bedwang te houden. Ja. Dan uh, op de een of andere manier wordt mijn keel dan dichtgeknepen... en ben ik niet meer in staat om, uh, om uh, te zingen. Maar... Ja, een, een simpel liedje, oh Mooie Wester, of wat dan ook, wat, ja. wat tijdens de jantjes gezongen wordt. naar nou, de tranen lopen over mijn wangen. Ik kan me niet bedwingen. Ik, en, en daarom doet het me ook zoveel, zeg maar. Ja. Dat, uh, ja. dat zijn echt twee stukken waarvan ik, uh, waar ik heel goede herinneringen aan heb. En het is natuurlijk ook zo, uh, een, een toneelstuk speel je met vijf man, met tien man, met twaalf man. Een jubileumstuk. Loop je met 30 man in de rond. Oh. Ja. En het is een hele organisatie om dat allemaal in goede banen te leiden. En dan heb je echt dat, dat wijgevoel, dat is dan heel sterk. Heer, je, je bent gewoon één groot team. En je, je, je werkt naar zo'n hoogtepunt toe. En dan, ja, dan ben je gewoon hartstikke trots op jezelf, dat je daar aan mee hebt mogen doen. Ja. Nou. Ja. Hebben jullie ook zanglessen daarvoor gehad? Nee. Uh, de regisseur zei van, luister eens... de nummers die wij zingen... het publiek... kent letterlijk... alle woorden. Dus wat gebeurt er... op het moment dat jij aanheeft... vult die zaal... ook, zeker zeg maar... Zeker met die jantjes. Uh, ja. ja. Het wordt ja. gewoon allemaal meegezongen. Ja. Dus het gaat niet om de kwaliteit van het zingen, het gaat er gewoon om, om, ja. om het meezingen, om, om, om, ja. om het wijgevoel. Want je bent gewoon één met je publiek op dat ja, moment. Ja. Die, die geniet mee. En op het moment dat je dat, je dan, dat liedje dan te gehoorden brengt, ja daar zie je ook. In de, in de zaal zie je de, de, de Waterlanders die, uh, ja? zien ja, vloeien. Ja. ja, zeker. Het kan ja. ook zijn dat die Waterlanders vloeien... omdat wij zo broert zongen natuurlijk. Maar dat kan ik ook. <laughs> ook. Daar, daar gaan we dan maar niet vanuit natuurlijk. Nee, daar gaan we zeker niet vanuit. Nee, maar bij de Jantjes... Ja. iedereen kent ja. de liederen van ja. de van die Jantjes. En uh, ja, we hadden... Ik moet eerlijk zeggen, Henk Jansen... die uh, zong ook met ons mee. Ja. Die speelde verder niet mee, maar die zong wel mee. Ja, die man die kreeg gewoon fantastisch zingen... Ja, ja. Hè, en zet die neer en uh, bij de, wij eromheen. Weet je, dat... We ja. ja. kregen toch een beetje ja. meer uh, niveau. Ja. Op, dat ja. Het dat bij is het musical, musical. Bij ja. de musical ja. Oliver... hebben we uh, ondersteuning gehad... van het Zandvoort Mannen en Vrouwenkoor. Ja, die zongen oh. ook. Die, zongen dan, uh, die hadden geen rol zeg maar, in het uh, toneelgedeelte. Ja. Zeg maar, maar met liedjes enzovoort... Uh, kwamen ze wel op het toneel... of... Vanuit de coulissen werd er ja. door meegezongen. En, ja, en die uh, mensen kunnen zingen gewoon. Ja, Heel en bij ons zitten er ook wel een paar. Hoor. Martine Aardgeest die kan prachtig Kun zingen. Die kan ook goed zingen. kan ja. prachtig... Een olieslagers die kunnen ook wel aardig uit de voeten, met, met zijn stem en dat soort okay. dingen. Maar nogmaals, jullie maken dus geen toneelstukken meer, jullie maken meer musicals. Nee, nee, nee. nee. nee? Die musicals dat zijn echt uh, jubileumstukken geweest. Dus oh, één keer in de vijf jaar. Dan uh, doe je een musical. pakken we uit, zal ik maar zeggen. Ah, ja, dan okay. is het een stuk uh, van minimaal 20, 30 man uh, wat we op toneel uh, brengen. Oh, er zijn grotere producties. En normaal gesproken spelen we wat kleinere producties tussen de vijf en tien uh, toneelspelers oh, okay. ja. en dan uh, ja. Ja. wordt er niet gezongen. Nee, ja. maar bijvoorbeeld onder de Vuurboet, daar, uh, zat, ook zang daar in. zat ook wel wat zang in. Het was niet een musical, maar zaten her en, er toch wel, zat er wel een liedje in verweven. En, uh, maar ik zeg nou ja, de Jantjes en, en, en Olof, daar werd best heel veel in gezongen. Ja. Ja. En bij de club zitten er, net zoals ik zei, Martine Aardigees en Paul die kunnen aardig uit de voeten. Martine ook, die heeft echt een prachtige stem. Ja. En, eh. Uh, maar, er is. En, eh. En, en, uh, Schrama die kan ook heel leuk zingen, weet je. franse kan ook goed zingen. Het vooral, Ed kan natuurlijk ook fantastisch zingen. Ja. Moeten ja, we wat draaien van uh, de Jantjes? Ja, leuk. Ja. Nou, Tabee dan? Nou, nou, tussendoor? Die blijft ja, even goed. zitten, maar oké. Okay. <laughs> Als ik ga huilen, dan weet je wat. Kom, ja. Dan komt hij. Ja. Dan komt hij. Vooruit, nou jongens, het is zover. ver. Ik deed het niet voor mijn plezier. Omdat ik mijn pen op papier heb gezet, ben ik eenmaal Jan fuselier. Ik ga naar de oost voor een jaar of zes en ik weet niet waarom ik het deed. Dag meren, dag jongens, hou je maar aan.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 Geef me nog een boot, aanstonds gaat de boot. Nou, dan ik, ik kom over zes jaartjes terug. Dag moeder, ouwe, ik schrijf je gauw. Als jij mijn portretje beziet, dan moet je niet huilen, het is beter zo. Je zei toch, ik deugde hier niet, En als ik crepeer in dat warme land, En voorgoed van de vlakte verdwijn, Mijn laatste gedachte, Mijn laatste woord, Zal voor jou arme stakker zijn. Mijn mooi Amsterdam, de kaptein staat al op de brug. Geef me nog een hoofd, haast ons haat. We zaten net heel druk over uh, B dan, uh, over de Indiëvader uh, te, te, te praten. En dat Iriantjes, ja, het is echt iets Amsterdams en uh, ingegeven ook door... Uh door. Ja, iedereen, als je zegt de Jantjes, dus iedereen kent altijd wel een liedje uit de Jantjes. Nou, ik ken iemand die nog nooit van de Jantjes gehoord heeft. Ja, we noemen het wel. We noemen, we noemen geen namen, Pim, maar uh, nee. ik zou, ik zou nee. toch eventjes... Ik kan zo, hem met mijn neus aanreizen, maar ik begin niet. een beetje te schamen en vervolgens... Goed, we draaien weer met nu, want het uh, gesprek gaat de verkeerde kant op. Ik ga het onderwerp veranderen. Hoe lang bestaat de toneelvereniging? Nee, nog één vraag. Hebben jullie de jantjes ook gespeeld dan? Ja ja ja, ja die ja, hebben ja, we gespeeld. Ja. Oh. Ja. ja ja ja. Nou ja. Waar ben je dan ja, ja dat, nou, uh, Marja die vroeg wat, wat jouw favoriete ja, stuk was. Ja. Nou, ja, was. Ja, dat waar. Nou, dat was de Jantjes en Oliver. Ja. Ja. Ja. En die hebben we, hebben we, alle twee hebben we daar aan meegedaan en meegewerkt. Nou, de volgende maar. keer als jullie het uh, nog een keer doen. Huh? Kom ik kijken. Kom je kijken. Ja, ja, dan je weer een uitnodiging. Ja, of we dat ooit nog een keer doen, dat weet ik niet. Want. Nee, nou ja, maar als we het gaan doen, dan ben je... Een kleine uitnodiging, ja. zeker. Ja, dat ja, doen we. Sorry, gang. Gaan we je faxen. Ja. Faxen? <laughs> dat is ook nog uit de tijd van die jantjes tegel. Ja. <laughs> maar hadden ze nog geen fax. Nou, toen hadden ze nog geen fax. Oh, okay. Nee, nee, nee. Dat had het net aan de telefoon gelopen. Dan ging het nog per, per postduif. Ja, ze nee. postduif. Ja, ja, ja, ja. Toen gingen ze ook nog voor zes jaar naar Indië. Ja. Voordat ze terug waren. Ja, als ze waren. Als ze terugkwamen. Ja, als ze terugkwamen. Ja, dat is, dat is zo. ook een dingetje. Ja. De toneelvereniging, hoe lang bestaat die? Volgens mij 75 jaar. Zo, ja. toch? Ja, wanneer was het daar? Oh, het dat we dat nou weer niet weten. Er is weer een gebrek aan onze ja, ik algemeen. Dacht, ik dacht 75 jaar. Ja, dat kan wel, ja. ja. Ja, dus enorm lang eigenlijk? Ja. Ik denk dat wij de oudste vereniging van Zandvoort zijn. Ja, ik denk ook, want dat ik erbij kwam, dat jullie toen waren, bestonden we, geloof ik. 50 jaar of zo. Ja, 75, komt ik denk goed om, uit. Ik denk dat, ja, ik denk voor 75. Ja, ja. Maar nou zullen er nog ongetwijfeld mensen zijn. Helemaal niet, we staan veel langer. Of we staan ja, dan veel krijgen we veel... zelf uh, ingezonden... Dan, dan bellen ze maar naar de video. Ja, niet bij over de stukken krijgen we dan. Ja, Oké, okay, we worden gelijk geroeid als lid. Oké, okay, <laughs> dat mag niet uit. Maar het is inderdaad al een hele tijd. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja ongekend eigenlijk. Ja. Je hebt in het verenigingsleven heb je natuurlijk. 70, uh, als je 100 leden hebt, heb je 100 meningen ja. binnen zo'n club. En uh, ja, gezelligheid staat toch wel voorop bij ons. Ja. En als er uh, aanleiding is voor, uh, voor discrepantie, dan wordt dat gewoon de kiem ingespoord op de een of andere manier. Oké, okay, ja. ja. En dat doen we met z'n allen, doen we daarna mee om de sfeer gewoon optimaal te houden. Ja, ja, anders houdt het geen 75 jaar uit met elkaar. Nee, en hij bedoelt daarmee niet dat we elkaar dan achter... Nou, het wordt niet in de kiem gesmoord... door iemand nee, met een nee, bijl op zijn hoofd te hakken natuurlijk. Nee. Maar de, als, als, er, als er iets is, dan bespreek je dat met elkaar. Zijn allemaal ja. volwassen mensen. Maar gelukkig... Uh... Nou, kijk, in de politiek heb je natuurlijk uh, allerlei uh, achterdeurtjes... en, uh, ja, en, en samenzweringen... Mensen die bepaalde dingen niet meer kunnen herinneren. en zo. Ja, ziekte van de, de ziekte van Rutte. De ziekte van Rutte noemen ze dat tegenwoordig. Ja. Ja. Kijk, de, de, die sfeer is er bij ons absoluut niet. Nee, ja, dat goed nee. inderdaad. Wij vergeten ook ja. wel wat hoor. Ik vergeet wel eens mijn tekst. Ja, dus, uh, ja. ja. Dat, ja. Dan heb je dat is ook heel naar. Geen dat, actieve ja. herinnering aan. <laughs> <laughs> dat ik denk van, nou, wat moet ik nu weer zeggen? Maar, uh, ja. nee. maar dan hebben jullie ook niet veel verloop volgens mij. Ja, dat moet haast. Uh... Klopt, heel ja. weinig. Elk Eigenlijk is het verloop is een natuurlijk verloop. Okay. Mensen die op een gegeven moment uh, de 70 uh, passeren... Ja, het geheugen laat je dan in de steek. Ja. Dus het kost je veel moeite nee, om die tekst te kunnen ja. onthouden. Ja. En uh, dan is het meestal de persoon zelf die op een gegeven moment aangeeft... van jongens, ja, ik trek ja, het niet ja, meer, ja, ja. voor mij een ja. ander. En uh, naast uh, de, de, de volwassenenafdeling hebben we ook een jeugdafdeling... Dat okay. begint, dacht ik, met 14 jaar. Ja. Dat loopt tot 18 jaar. En als je 18 geweest bent... dan mag je dan uh, ingroeien... Ja. Bij, de, bij de volwassenen. Okay. Nou en Dat, dat, dat gebeurt nog, nog steeds. Ja. We hebben een hele enthousiaste jeugdafdeling. Ja. En die mensen blijven ook plakken. Ja, natuurlijk. Ja. En ja. zeker bij de jongeren. Die hebben veel meer interesses dan, dan de ouders. Die krijgen verkering... of ze moeten studeren of wat ja. dan ook. Ja. Ja. Maar er is altijd een, een, een groep... Maar die die gewoon zo... van jongs om aan... Oh, okay. doorstroomt naar de volwassenen. En uh, nou, onze huidige voorzitter... Wendy Schrama... die is bij de jeugd begonnen. Ja. En okay. heeft uiteindelijk... opgeklommen tot voorzitter van de vereniging. Nou, ja. dan, dan heb dat je toch dat, ja. wel wat in je mas. Mm. Ja. Ja, ja, geloof ik. Ja. Ja. Ja. Ja, maar is ja. wel leuk. Dat je vanaf ja. de jeugd gewoon... Uh, maar dat ja. iedereen ook zo lang blijft. Dat is natuurlijk ook heel uniek. Ja, het is allemaal vrijwilligerswerk. ja. Ja. Nee, maar het tekent gewoon de sfeer binnen, ja. binnen zo'n club. Het is gewoon heel leuk. Je ja. hebt met elkaar gewoon heel veel pret ook. Betalen jullie contributie? Of ja, ja, we, we betalen, betalen 65 euro geloof ik op jaarbasis. Ja, het is wat. Uh, je, je kan als donateur kan je lid worden van, uh, van de vereniging. Dat kost 10 euro per jaar. En dan krijg je als tegenprestatie, krijg je dus okay. twee keer een entreekaartje voor een voorstelling. Oh, nou, een voorstelling kost normaal gesproken 7,5 euro. Dus nee, voor een dat, tientje. Het was ook weer verhoogd, weet Het was ook geloof ik een tien, we staan lekker op dat. Nou ja, wat <tie> ik, ik, ik ben voorbereid, ja, Ik heb niks met getallen, dus. Maar een <laughs> <laughs> entree kost ongeveer 7,5 tot 10 euro. Maar als je donateur bent, dan uh, ja, betaal je ja. gewoon 10 euro en heb je recht op twee gratis voorstellingen. Ja. Dus ja, ja, ja, we hebben ook een gigantisch. Uh, donateurbestand ja? van uh, rond de 3.400 uh, donateurs. So. Uh, ja. Stel je voor theoretisch dat alle donateurs de voorstellingen willen bijmaken, ja. dan gaat dat niet. Nee. Oh. We hebben meer donateurs dan dit plaatsen eigenlijk. Ja. ja, dat is ja. apart dat is uniek. Ja, heel apart. Ja, ja. ja. ja je ziet het dan bij uh, bij uh, jubileumvoorstellingen dat we meestal drie voorstellingen geven in plaats van twee. Normaal is het twee voorstellingen en is het klaar. Uh, tijdens de generale repetitie willen we ook nog wel eens wat publiek uh, toelaten. toelaten. Maar er komt een tijd dat we gewoon drie avonden uh, ja. de klos zijn om, uh, om op te treden. Ja. Ja. Dan begint het op werken te lijken. Ja, ja. ja. Dat, dat moet niet. je oppassen. Nee, maar voorlopig met twee avonden redden we het ja. prima. En, de, en ik, dat, is ook, dat is ook wel mooi ook eigenlijk. Ja, ja. En, en, en gaat het gezegd ook op van een slechte generale repetitie maakt een Ach. goede uit? Uh, uh. Nou, de ene keer, we, we hebben wel eens uh, generales gehad, die liep als de brandweer. En uh, dan liep het stuk niet uh, echt. Maar het, ja. En nee, ik vind, ik vind niet echt dat het er voor op gaat. Dus niet, niet altijd. Niet, niet altijd, Nee, nee, nee. nee. We hebben ook wel eens inderdaad geen gehad. Dat ik dacht van, oh, ik het maar oh. snel en pijnloos. <laughs> oh, kent het niet onder narcose gespeeld worden, weet je wel. Dat je denkt van, ik wil dit niet. En dan kom je op. En dan ineens, uh, of, je, of je speelt een stuk waarvan je denkt, nou, ik vind eigenlijk... Dat heb je wel eens, dat je gewoon geen klik hebt met een stuk. Ja. Dat je denkt, ik vind er eigenlijk geen bal aan. Nee, ik kan me voorstellen. En dan kom je op. En ik weet niet, maar daar hebben we allemaal last van. Dan krijg je zo een weef door je lijf. En ineens ja. denk ik, het valt eigenlijk wel mee. Dat stuk, die zaal, ligt dan krom van het lachen. Dat ik denk, dat nou, het zal wel. Ja, maar nou, het, het, het is natuurlijk ook de interactie met het publiek. Hè? Ja. Ja. Op het moment dat je opkomt, dan... Uh, en zeker mijn vrouw, Caroline, die, uh, die ondergaat de metamorfose... Ja? ja, die, die, die, ja, die repeteert prik, drie maanden en dan, komen dan uh, de, de standaard tekst uh, komt eruit die in het boekje staat. En op het moment dat ze uh, dus voor een volle zaal staat, uh, waar 200 men, mensen aan haar lippen hangen, dan komen er af en toe komen er, uh, kreten uit haar mond ja? die echt niet in dat boekje staan. <laughs> en uh, ze zijn wel enorm gevat, die kreten die ze dan uh, ja, slaakt. Leuk. Ja, wat goed. En ja, dat het is alsof ze dan in, op een andere dimensie aan het spelen is. Ze gaat gewoon ja. een, een versnellekje hoger spelen op de een of andere manier. Ja, oké. Okay. Ah, ja, maar ja. Dat, ik, ik zeg dat, ik, dat hebben we eigenlijk allemaal wel. Ik weet niet wat het is, maar je gaat gewoon op, op het moment dat je op... Terwijl je best wel serieus aan het uh, repeteren bent. Maar op het moment dat je opgaat, het is net of iedereen naar een ander level gaat. Ja, ja. Dat je op een, soort, op een ander trillingsniveau gaat zitten. En uh, ja, dat is gewoon de, de interactie met het publiek ook. Ja, ja dan je... nou, het lijkt me ook heel leuk om inderdaad uh, voor mensen op te treden. Gewoon het podium op te stappen, ja, en dan ja. alles laten varen, hygiëne laten varen. gewoon heppakee. Ja, geven. Ja, ook als je, te... ja. ja. je respons krijgt. Hè? Ja. Ik ben uh, onder andere een jaar of 25 lid geweest van de Carnavalsvereniging. En uh, ik heb het ook uh, tot prins geschopt. Oké, okay. ja. Ja. Nou, op zich is dat natuurlijk heel erg leuk. En. Uh, ik was dan uh, carnavalsprins in Zandvoort. Huh, leuk, ja, ja, aardig. Ja, ja. Stelt niet zo gek veel voor. Maar we gingen toen op een gegeven moment... Uh, waren we uitgenodigd door een carnavalsgegeelschap in Duitsland... nabij Keulen. Nou, als je daar prins bent, dan ben je wat. Ja, ja. en Dan behoor je tot de notabelen. Dus uh, we kwamen dan in zo'n zo feestzaal. Nou, er zitten dan 2000 man ja. zitten in zo'n zo zaal. Lange tafels, allemaal potten bieren voor hun neus... Ja. En dan kwam uh, Prins Peter de Tweede uit Zandvoort. Die kwam uh, <laughs> ten tonele. Ja. En dat was op, ik weet het nog goed. Dat was op 22 november, was dat. Ja. En ik ben zelf geboren op 23 november. Dus okay. ik denk, oh dat ja. is een leuk aanknopingspunt. Ja. En die vereniging die bestond toen 50 jaar. En ik werd ook 50 of zo, weet ja. ik wel. Dus ik ga dat verhaal vertellen in het Duits. En dat publiek, dat werd helemaal uitzinnig. Ja? Die gingen helemaal aan de dak van, nou, dat is toch wel, wel een toeval dit ja, ja. en een toeval dat. En nou ja, daar, dat is leuk. En ja. dan zweef je over het ja, podium ja, ja. heen. Ja, ja. Terwijl hier de prins gewoon, uh, weet je, ja, een, een uh, om met een hoedje was. Bij wijze er, ja. Ja. Maar in Duitsland nou, ja, ja. daar, was je wat prins Carnaval Dan word je met alle gaars, wil je, word je ontvangen, ja, ja. Ja. ontvangen, ja. Zo ging ja. Want de, de Carnavalsvereniging hier in Zandvoort. Nou, het dat het heeft, uh, ik denk, een jaar of. 1520 was Zandvoort echt carnavals-minded. Echt een carnavalsdorp. Je had vier, vijf... verschillende carnavalsverenigingen. Oh, okay. De duistergast. De, de, de duisterhappers had je. De, de scharrenkoppen. Oh, ja. de, de schuimkoppen. Uh, je had een jeugdvereniging. De, de, de garnalenpiepers. Echt, Zandvoort <laughs> ja, was carnaval. dat een naam al. En, ja? uh, okay. ja, het, het blijft toch... een, een, een rooms katholiek feest. Ja. Uh, wat zich voornamelijk in het Brabantse en in het Limburgse afspeelt. En wij Westerlingen uh, vereenzelvige zong, uh, carnaval met, met drank, ja. drugs, rock'n'roll en seks. Ja. Nou, ja. dat is gewoon niet zo. Op zich niet. mee hoor. Want, nee, op zich zijn er we ook wel hobby's van me. Niet. Maar goed, dat is weer wat anders. Dat <laughs> nee. zullen we het nu niet over hebben. <laughs> maar in Zandvoort ontaarde dat toch in Overmatig drankgebruik, geweld ja, ja, ja. enzovoort. Ja. Oh, dus dat ging als een nachtkaas uit. Omdat er al allerlei calamiteiten zich uh, voordeden ja, in het dorp. Ja. Dus op een gegeven moment was het klaar. We zijn er gewoon mee opgehouden met, uh, ja. met carnavalvieren. Vieren. Ja. Ja? ja. Mooi moment om uh, naar het nieuws toe te gaan. Ik draai nog één nummer. Ja. Dan gaan we naar het nieuws. Ja, ja? Het wel goed ja, Oké. Okay. Strak plan? Sexy als ik dans van Nielsen. Nee. Ja, ja, is niet te geloven Oeh Yeah Ah yeah Oeh. Sexy als ik dans Ja mm -mm. yeah.